MUZIEK Hallo! Hey, Luke. Daar is vader. Zo, daar ben ik. Heb je al wat gegeten? Nee, alleen een broodje. Ik heb nu wel zin in een glas port. Ik heb een smaak in mijn mond. Port? Ja, een glas nee. port is medicijn. Jij ook, okay? hè? Je zette gezicht, doe het nou maar. Was je met... Natuurlijk, ja, ja, ook dat zaakje hebben we uitgepraat. Je moet je nu eenmaal tegen een massa dingen in het leven verzetten. Hm? Nou, wat wil je? Ja, geef maar. Zingen we niet te veel. Wat zei je secretaris? Was ze geschrokken? Ze heeft haar vroeger gekant. Wist je dat? Ja. Oh, heb je nooit iets van gezegd? Nee. Was je loers? Nu, geen brutaliteit, hè? Denk je wel. Ja, pak aan en drink maar op. Hoe die stomme kerel van een inspecteur daar nu ineens mee komt aandragen. Heeft daar geen donder mee te maken. Weet u dat uw secretress een goede kennis van me vermoedigde was? Ja, ja. Vuile insinuatie. Meer dan een jaar geleden heeft ze mijn blauwe maandag gekend. Hoe? Oh. Ja, denk je dat ik dat vraag? Ja, maar je wist het wel. Maar dat zeg ik toch? van een stukje kaas. Hier kan best een consumptie bij. Zal ik voor jou ook wat inschenken? Nee, nee. Dank ik, ik niet. Mango ook te veel. Heb je gezien hoe ik in de krant sta? Van de 200.000 die de krant lezen, zijn er 20 die je herkennen. Maar je begrijpt toch wel wat de mensen denken. Hier, kijk eens de krant. Moet je zien wat een gezicht ik heb. En wat eronder staat buurmeisje barst in huilen uit als er iets wordt gevraagd als ze de krant neerleggen zijn ze het weer vergeten sensatie duurt kort hier nemen ze kiekaas kaas. nee en je ook niet oh nee, ik wel bij mij gaat het er wel in ja. vrouwen zijn gevoelig ja natuurlijk mannen zijn beulen maar dat mens van de krant die een foto van je nam was toch een juffrouw de foto die de voorpagina haalt brengt een premie van 100 gulden op en tegenwoordig gaan ze over lijken als het om geld gaat proost Jij hoeft je geen zorgen te maken. Die paar kennissen waar jij gisteravond bezoek was weten dat jij er niks mee te maken hebt. Dat denken ze nou juist wel. Omdat hij ze komen halen van een onzin. Die lui zijn stuk voor stuk getuigen dat jij onmogelijk geschoten kan hebben. Nou, wat wil je meer? Ach, je begrijpt het niet. Nee, veel bedoeld. Dat ze de aanleiding kan zijn. Die gedachte is niet zo gek. We zijn toch getuigen. Ja, die had jij ook. Krijgen we dat weer? Straks ben ik nog de aanleiding. Oh, wie weet. Ja, dan drink je port maar op. Als je de aanleiding ergens van bent, dan voel je een zekere schuld. Dat is met een auto-ongeluk. De een doet het, dan krijgt de schuld. Maar de ander kan de oorzaak zijn. Ach, flauwekul. Misschien. Bovendien, het is toch ook je eigen schuld dat je nou met de brokken zit. Had niks aangehaald. Maar ik bedoelde er toch niets mee? Nee, alleen maar om een andere man te treiteren. Nou, treiter is dan zeker een familiekwaal op dat gebied. Hou je brutale mond, ik ben nog steeds je vader. Ja, juist daarop. Hou je mond. Dat u nooit iets zegt, moeder. Je moeder wil geen ruzie. Nee, alsjeblieft niet. Ja, laat maar, ik doe wel op. Het zal de huismeester zijn met mijn koffer. Hij zou hem van het prijs halen. Waarom moest die koffer daar in het depot blijven? Die doet nogal te lang met die douane? Je vader had haast. Ja, ik jij praat ook alles goed oh, ook. Het is heus op de manier. Nou, prettig. En wij zijn niet het enige huwelijk dat het ditje schreef. Onze troost. Ik hoop dat jij het beter doet. Ja. Is, is dat een les? Bedoel je dat? Ach, wie weet. We ze zeggen wel eens, je maakt je leven zelf. dat is beslist een fabeltje. Maar Marta. Oké, de tijd voor. Ja. Ik moet de huismeester wat geven. Ja, komt hij binnen. Oh ja. Had u de rechte bus? Ja, ja. Lang moeten wachten. Nou, het riep allemaal nogal vlot. Uh, uh. Nou, veel ben jij de koffer even naar de slaapkamer. Ik pak hem zelf wel uit. Ik ben heus niet nieuwsgierig. <laughs> nou, je hoort het. De jeugd van tegenwoordig is niet nieuwsgierig. <laughs> Een borrel? Nou, gaat ah, vooruit, man. Kaling kwaad. Een uh, uh, ja. vervelende dag, uit, uh. je, rood dag. Ja, ik heb zoiets gehoord. Hier. Hier, pak aan. Dank u wel. Ja, mijn dochter was ook al overstuur. Ja, heb ik gezien. In, in de krant. Alsjeblieft. Vijf oh, dank u wel. Zo. Heb u uh, mij in de krant gezien? Nee. Hey, het is niet opgevallen. Nee, nee niet in de nieuwe krant, maar in deze. Hey, kijk eens. Voor pagina. Twee foto's van mij. En hier, kijk daar eens. De revolver over een kwart van de pagina. Zeg me erom zien. Hier staat het hoor, kijk eens. Met een vrouwzinnigje hier. Mijn vader vindt. Toevallig revolver. En toevallig met vette letters. Zegt u daar wakker van? Echt, ik krijg er de pest over in uw En de, de manier waarop zo'n stotjongen van de politie hieronder vraag van iedereen bij is. Omdat ik nou toevallig één keer voor de rechter ben geweest. zeggen en schrijven één keer. En dat, dat is al jaren geleden. Toen ik uit Indië kwam met een stumperig pensioentje. Nou, mevrouw, meneer, manier dan gaat u daarvoor? hoor. Ja, nou, u ziet het er. Foto's in de krant, ze lijken wel niet, ze staan er toch wel mooi in. Vingerafdrukken ja. hebben ze niet, niet gevonden, ook vet gedrukt. Zo gaat het nu eenmaal. Hm? Iemand heeft hem vermoord? Ja, iemand natuurlijk, ja. Maar dat die juffrouw langs de dienststrap stiekem naar binnen slaat, dat staat niet in de krant. Nou, dat vertelden ze toch direct? Ja, maar ze heeft toch nooit een dienstrap? Nooit? En, en, en nou wel. Dat, dat, dat nou net niet in de krant staat, betekent dat ze er jou voor mag gaan schrijven. Vergeet u wel. Ze weten het best, want die, die, die journalisten hebben het meisje dat u ook op zou wachten. En die heeft ook alles gehoord. Als ze ook in te zijn, dan, dan, dan horen ze eruit. Vertel mij wat, het is toch tuig? Nee, nee, voor mij steekt er meer achter, hoor. Dat, dat, dat soort juffrouw met een dubbel lever, dat ken ik wel. Niet dat er zo op het oog een kwaad mens is, hoor, maar ja, weet je wel. U bent ook nerveus, hè? Ja, nou ja, dat ligt een licht mooie grap. Hey, ik mag nou weer in die flat. Dat is ook niet prettig. Wolven. In hoge 113. Ik heb weer de sleutel voor controle. is de boel overhoop gehaald. U kunt het zien als u wil. Liever samen en alleen, joh. Ja. ja. Ik wil die flat best eens zien. Van mij mag het best. Waarom zou je dat doen? En waarom niet? Nou, ik ga met u mee. Ja, ja. ik doe wel open. Ja, dat is goed. Dat lijkt wel gek. Ja, jij is ook geen geld naar boven gegaan, Oh nee, ik niet. Waarom moet dat? Wat is er nou te zien in zo'n huis waar iemand is vermoord? Iedereen zegt maar vermoord. Het kon toch zelfverdediging zijn? Met zijn eigen revolver? Ja, komt die verder. Mijn vrouw en dochter zijn in de kamer. Oh jee, dat is dat mens van Gerard weer. Dat dacht ik al binnen. Dank u. Daar ben ik eindelijk. Dus We hebben gedachten naar mijn er helemaal niet. Ook was de hele dag bezig en de telefoon is niet stil gestaan. Begrijpt u wel? Al oh, mijn kennissen wilden het laatje van de kous weten. Ik zeg mensen, weet je wat? Ik lunch in de stad. Komen jullie daarheen? Dan vertel ik alles haar fijn. <laughs> ik zat aan de bron niet waar. Mag ik even gaan zitten? U zit al. Ik ben bek af. Wilt u wat drinken? Ah, ik moest het daar niet doen. Ik heb er al een paar gehad. Of nou ja, laat ik nog een jongen nemen. U hebt allemaal wel al iets gemist vandaag. Nee. Heb je de kranten gezien? Oh, allemaal, daar snap je niets van. Ik was er toch het eerste bij. Waarbij? Geen revolver. De inspecteur vroeg of ik dat ding al eens eerder had gezien. Ik zei, nee, wat denkt u wel? En al die mensen van de krant hebben me gefotografeerd allemaal. Maar ik sta nergens in. Ja, waarom doen ze dan weggegooid geld? Alsjeblieft. Dank je, kind. Eh, lekker. Zulke dagen heeft de mens meer nodig dan normaal, hè? even mijn slokje. Ik ben nog geen minuut vrolijk geweest vandaag. Er was ook echt geen reden voor. Maar nou, ik vraag je toch af waarom het zo lang duurt hè, voor ze hem hebben. Of, of haar, hè? dat kan ook. Ik moet steeds aan die sleutel denken. Daar staat weinig van in de krant. Dat geeft te denken. De politie heeft de pers niet ingelicht over een klein detail, de sleutel. Oh, in onze krant wel. Waar is die? Oh, hier. Ja, maar heel weinig. En die sleutel is van vrouw Durand. Daar komt ze niet onderuit. Verloren, ja, ja, ja, maar dan moeten zijn vingerafdrukken er toch op staan. Aangenomen dat meneer Alali die sleutel heeft gevonden. Ja, je mag het natuurlijk niet zeggen, maar ik denk er het mijne van. Nou, wat denkt u dan? Nou, ja, van alles. Ik nou, zo door alles wat er is gebeurd in de war raken. Ja, ja, ja. ja. Oh, dat is ook zo. Ik had niet meer moeten drinken. Ik heb al te veel gehad Oh, En dan flap ik er van alles uit, hè. Ja, je wilt wel eens praten. En door praten dan komt er plotseling iemand aan het licht, hè. Heeft die inspecteur u ook van die gekke dingen gevraagd? Wat voor gekke dingen bedoelt u? Nou, over de liefde, zo. U begrijpt wel. Ja, indirect kunnen liefde met de moord niet te maken hebben. Maar direct wel, dan zei hij het. Zo'n man ziet dat je ervaring hebt, hè? Ze willen natuurlijk van alles weten. Wist u dan wat? Mm, nou, nee, maar uh, hij vroeg me dingen. <laughs> ik bloosde ervan. Oh, over je vrouw Ja, ook. Een, uh, ja, zeg, Ik vind het eigenlijk een beetje gênant, weet u wel? Een man die alleen woont, zoals meneer Alade, denken ze natuurlijk van alles van. Oh, enfin, hij is passé. We er zal nog genoeg geroddeld worden, gelooft u dat maar? Mm. Een lekkere zachte borrel. Oh, misschien wilt u nog? Ach, nee, nee, nee, nee, nee, laat ik dat niet doen. Hoewel, ik, ik heb geen lege maag. Ik heb goed geluncht. Nou, een halfje dan, hè. Oh, had ik nou maar niet droom vannacht, droomt u wel eens. Oh, dat doet iedereen naar de zin. Echt een halfje, kind? Oh, als ik droom, droom ik altijd van mijn tweede. U weet wel, met die kikkers. <laughs> mm. Lekker, bordje. Zo, nou, er is niets te zien, hoor. Alles is piekfijn opgeruimd. Er is vanmiddag al een werkster geweest. Wat vreemd is dat? Je zou toch zeggen dat... Nou, de hij... politie weet heus wel wat ze doet. Misschien komt er nog familie en dan kan de huismeter ze binnenlaten. Ja. Of misschien komt er een ander, je weet het nooit. Ze zeggen wel eens dat de misdadiger altijd terugkomt op de plaats van de misdaad. Oh ja. Zeggen ze. Iedereen had er gisteravond binnen kunnen lopen en hem doodschieten. Ook mensen die niet in de flat wonen. Waarom zeg je dat ineens? Omdat ze je zo zoeken. Ja, logisch. Je moet toch altijd nog een sleutel hebben van de hoofdingang en van de lift. En die heeft niet iedereen. En de sleutel van de flat, dacht ik. <laughs> Zeker mevrouw, anders moest hij bij u een ruitje. Nee, dat hoeft niet. De deur stond open, weet u wel, de keukendeur van de balkon. Ach, ja, natuurlijk. Toevallig. Ja, ja, dat zijn van die dingen. Ach, heb ik vergeten tegen de politie te zeggen wat stom. Ach ja, maar toevallig blijft het, hè, dat de keukendeur open stond. Oh, verrek zeg ik Oh nee, mijn valk. Ik zeg nooit verrek. Het was toch een jongen? Uh, die borrel? Ja, ja, joh. Oh, wat Nou ja, ik vraag het maar, hoor. Laatst was ik gezellig, en toen schonken ze een oude zonde dat ik het wist. En oh, dan ging ik, dan flop ik er van alles uit, hè. Oh, ze hebben me wel netjes weer weer thuisgebracht, hoor. Uh, wilt u niet een stukje kaas? Ach, nee, nee, nee, laat ik dat niet doen. Er gaat het van u en het was ook echt even gezellig... na al die moeilijkheden van vandaag en van vannacht. Nou, een klein stukje misschien, hè? Ja, maar dat ze niet eigenaardig is. Ze heeft te veel gedronken. Niet hier. Er zal nog wel eens een vierde man in tippelen, maar ik niet. Een goed type voor een avondje uit, meer niet. God zal me bewaren als je daar aan blijft hangen. Maar ja, blijkbaar lopen er nog sukkels genoeg rond. Wat een mens, wat moet je daar nou van zeggen? De manier waarop ze jou aankeek? Je zou zeggen wat dat ze. Wat zou je jou... zeggen? Dat ze wat van me weet. Als ze nog eens binnenstapt, dan krijgt ze een sponsje koud water. Mijn type niet hoor. Straks ziet ze nog wat in mij. Nou, hoe laat komt de koffie? Ja, ik ga even gaan zetten. Het valt maar me mee dat moeder zo rustig onder is. Zo koel. Cool. Je moeder was altijd nog wat koel. Cool. Knap en koel. Cool. Maar dat kan ik alleen weten. Mijn privé-rekening. <laughs> Dragisch geheim? Kom, kom. Wie nu weer? Ach, veel de jij even op. Ja. Als het iemand van kanteur is, ben ik niet thuis. En dat mens laat je in geen geval binnen. nee. Ah, bent u het. Zoals u ziet. En, inspecteur, al opgeschoten? Nee. We waren op... net in de borrel. Dat zie ik, ja. ja ik drink niet onder het werk. Nee. Met mij is het zo, als ik de dader heb, dan krijg ik vast trek in een borrel. Als je hier s'avonds naar de overkant kijkt, mm -hmm. in de ruit van de overkant, dan zou je kunnen zien of hierboven op de flat van de vermoorde ligt brand. Denkt u niet? Ik heb er nooit op gelet. Ja, maar als je erop let, dan... ...zou je kunnen zien of de vermoorde thuis is? Was, natuurlijk. Ik zei u al, ik heb er nooit op gelet. Ja, dat weet ik. U niet. Misschien een ander? Wie dan? Uw vrouw misschien. Of uw dochter. Vraagt u het zelf aan ze? De huismeester nog gesproken vandaag? Hij heeft een koffer gehaald. Smokkelt u? Ik? Waarom? Oh. Nou, oh, een koffer in depot afgeven is een oud trucje... Als zo'n ding een dag later wordt afgehaald, dan weet de een niet of de ander met nagezien, hè? De een kent u, de ander niet. Ja, ik bedoel u niet. Voor mij mogen ze alles zien. U bedoelt uh, de koffer. Hebt u alles al uitgepakt? Nee. De huismeester heeft hem in de bus wel opengemaakt. Oh, dat kan. Hij had de sleutel voor de douane. Trouwens, al in de gebruikelijke kleren, anders had er niet in. Chef. Die mensen zijn nieuwsgierig, hè? De huismeester? Oh, dat doet er niet toe. Alles wordt wel grondig nagegaan, merk ik. En of? Even iemand, een van uw mensen is hem gevolg. Ja, dat zou je zo kunnen zeggen, ja. Oh, ik denk dat het voor mij is. Hallo? Ja. Ja. Ja, kom. Ja, houdt u. Dat meisje wat hiernaast op Kamers woont... ...waar ik hier even bij de komt. Mam, je kunt het wel niet Dan oh, nee. Oké, okay, dan ga ik even. Ik hoor er boven mensen lopen. Oh, klein proefneming. Ik heb boven het licht aan laten doen door de huismeester. Ja, ik... In de keuken hoorde ik u over praten. Ah, daar is hij net. Nou, uh, u hebt gelijk hoor. Je, je, je kunt wel eruit van de overkant zien dat, dat het licht dan is. Dus dat hebt u dan toch ontdekt? Dat, dat was de bedoeling toch ook? Maar het was u nooit eerder opgevallen. Jawel, ik, ik, ik heb het altijd gezien. Ook toen ik gisteravond bij mevrouw hier op bezoek was. Nou, dat. Uh... Zo zie je maar hè. Een man ziet honderden dingen en hij ziet ze toch niet. Ik heb u wel drie keer gevraagd of u het wel eens hebt gezien. En dan haalt u uw schouders op. Ja. Maar nou weten we dan toch zeker dat als u hier voor het raam staat... ...die kan zien of er op flat 113 licht brandt. Ja, als u nou boven het licht eruit uit wilt doen... Ja, je wel. eh... Uh... Er is kennelijk opgelucht over alles wat u van denken kan zuiveren. Zou iedereen dat niet zijn, inspecteur? In dit geval dat? U bedoelt, zolang de politie in het onzekere u moet maar rekenen dat de politie net zo lang in het onzekerheid tast. tot het overtuigend bewijs geleverd wordt. Of een bekentenis van de dader. Belangrijk, zeker. Dan moet er nog het bewijs zijn. De bekentenis komt meestal vanzelf. Het bewijs niet. Hij moet dan gewerkt worden. Soms zijn de rollen ook omgekeerd. Hoe bedoeld? Dan is het bewijs er al. en de bekentenis nog niet. Komt dat voor? Dan moet het wel erg zijn. Soms is het erg, ja. Wat gebeurt? Wat? Wraakgevoelens. Dat heb ik mij nooit goed kunnen voorstellen. Gaat u zitten als u wilt. Wraak komt voor smade liefde. Is normaal. Helaas zou je kunnen zeggen. Maar het is normaal. Ja, misschien druk ik me toch nog verkeerd uit. U bedoelt dat een vrouw die door haar man wordt bedrogen. In staat is hem aan te brengen bij de politie. Precies. Dat zou u nooit doen. Nee. Ook niet als de politie het bewijs in handen had? En heeft de politie dat bewijs in handen? Ja. Zo. Wil dat u even een sigaret aangeeft? Dank u. En wat is het bewijs dan wel? Er zijn vingerafdrukken gevonden. Vanmiddag zijn van ons allemaal vingerafdrukken gemaakt. In de krant stond dat op de revolver van iets is gevonden. Dat is ook juist. Op de revolver niet. Op de sleutel wel. Sleutel. Die van je fortuin. Die ze gisteravond had verloren. Tenminste, dat zei ze. Er wordt altijd ergens een fout gemaakt. Een klein foutje. Iets waar geen mens op rekening. De politie ook niet. Maar ja, dat gebeurt nou helemaal. Ja, natuurlijk. Maar ja, ik moet er wat papier uit de auto halen. inspecteur, u woont hier bijna. Hé, hey. ik zou je mijn bed moeten opslaan, hè? Nou, maar ik ben wel wat opgeschoten. Uh, uw vrouw vertelt het u wel. Uh, ik moet er nou van door. U weet het, mocht u mij nodig hebben. Of iets horen dat ons zou kunnen interesseren. U hebt mijn kaartje. Dag, mevrouw Bremt. Meneer Bremt, inspecteur. Ja. rare kerel. Wat had hij met. Uw vrouw vertelt het u wel. Inspecteur, hij beweerde dat er vingerafdrukken waren gevonden. Waarom? Hij zegt. de sleutel. De sleutel van juffrouw Durand. Wat zou dat dan? Bewijzen. Nou, hij is gek. Natuurlijk staan er vingerafdrukken op. Be nee, maar ik snap het al. Niet die van juffrouw Durand. Ook niet van Allaar. Van een ander. Zeg je dat? Hé, nee, hij zei niet van wie. Hij zei niet van wie? Wat zei hij dan eigenlijk wel? Hij vindt vingerafdrukken en hij weet niet van wie. Hij weet het natuurlijk wel. En jij hebt het er niet gevraagd. Begrijp je niet dat het een doodgewone truc is om jou aan het praten te krijgen? Hij denkt misschien dat je wat verzwijgt. Dat doet hij met iedereen. Doet hij dat met jou ook? Met mij? <laughs> nou, hij kijkt wel uit. Dat doen ze met vrouwen. Nou, Fran, het probleem is niet opgelost. Ik ga nu die papieren brengen. Oh, zou dat nu weer die slungel zijn? Je blijft hier zo'n beetje aan de gang. Ik doe wel over. Ja, mevrouw, ik moet juist weg naar als hij met mijn vrouw wil. praten. dit is in de kamer. O, ik zag de inspecteur niet vandaan komen. U zit dan toch maar aan. Hé, ik ben blij dat ik zit, zeg. Ik had net drie pillen ingenomen, Laten we me nou ineens wakker maken. Wie? Die inspecteur is een assistent, twee mannen aan mijn bed. Nou, dat dan ben ik toch niet gewend, hoor. Wanneer was dat? Net, ik, ik, ik lag net lekker. De inspecteur is hier niet lang geweest, hè? Nee, niet lang. Zij is ook thuis, je Durand. Bij haar is hij niet geweest, je zou zo zeggen. Maar er is geen pijl op te trekken wat die lui van de politie doen. Ze kwam thuis met een bos bloemen. Ik dacht dat niet hij past voor u, omdat hij hier gisteravond is geweest. Nee? Nou ja, aan sommige dingen kun je toch echt zien dat ze gewoon gewone komaf is, hè? Aan welke dingen? Nou, aan sommige. Denk dat ze een beurs is. Ik vind echt iemand voor een beurs. Denkt u? Diepijn. Weet u wat ook typerend voor de wist? Zo is de aardig lachvriendelijk vriendelijk en hup, omgekeerd. Vanavond deed Klo de deur niet voor me open en ik wist dat ze thuis was. De inspecteur was bij mij heel vriendelijk. moest alleen precies vertellen wat ik al eerder heb verteld aan de assistent. zeker of het klopte. Ik wist alles nog fijn. Die inspecteur staat er altijd zo bij met de hand in zijn zakken vast... om zich een houding te geven. Hij beslist geen vrouwen kennen En die sturen ze dan toch maar op jou. Dat kan je natuurlijk in zo'n man lelijk vergissen. Nou, als je ziet hoe een man naar je kijkt, vergissen je je nooit. Mevrouw ja, brand. Ja, kom er even boven. Ja, goed. Ons meisje is beneden bij de huismeester. Of je even boven moet komen. Daarvoor weet ik niet. Moest ik heeft de kranten gelezen? Misschien moet ze mij wat vertellen. Zou ik weggaan? U krijgt misschien vanavond nog telefoontjes. Van kennissen die nieuwsgierig zijn. Ja, ja, ja. Dat ja, ja. ja, kan. Nou, uh, ja, ik hoop dat ja, u goed slaapt. Ja, ja, ja. Dank je Het niet erg dat ik moet verlaten. Nee, dat is niet. Kom, gerust ben ik. Ja, mijn moeder die zegt, ga nog even naar mevrouw toe. Misschien heeft ze wat nodig. Hoe bedoel je? Nou, mijn moeder zei het. Uh, u weet waar oude mensen zijn. Is je moeder zo Nee, maar ik had u verteld van uw dochter. Wat had je verteld? Uw dochter was toch boven, bij hem, voor het gebeurde? Ik heb alles gehoord, dus uw dochter heeft toch alles moeten vertellen? Nou, ik bedoel, ze was vlak voordat het gebeurde nog boven. Ziet u, mijn moeder zei het, zal voor de moeder toch erg zijn. Daarom zei mijn moeder dat. Dat is heel lief van je moeder. Ja, zo is mijn moeder nou eenmaal. Doe je altijd wat je moeder zegt? Toen. Het kan niet altijd. Heb je de kanten gelezen? Ja. Wat denk je dan? Nou, mijn moeder zegt... Uh... Wat, zegt je moeder? Maar dat zeg ik liever niet. Je zegt het liever niet, maar je bent vrij duidelijk. Zeg maar tegen je moeder dat ze zich vergist. Ah. Nou, dan ga ik maar, hè. Dus u hebt niks nodig? Nee, ik heb niks nodig. Dag, mevrouw. Dag, zus. Mevrouw? Ja? De juffrouw van die andere plek staat voor de deur. De voor Durand? Ja? Laat hem maar binnen. Mevrouw, zegt je de deur? Fijn, dankjewel. Bent u alleen, mevrouw Duran? Ja. Mevrouw Gerard belde net bij me aan. Nou, ik heb haar niet over gedaan. Ik had er echt geen behoefte met haar te praten. Dat kan ik me voorstellen. Iedereen is het gewone doen. Ja. Hm. Voor mij staat er niets in de kranten. wel een beetje vreemd. Vindt u over? ook niet? u blij. Mijn dochter was ze gewoon verstuur van. Juffrouw ik... ik haal het niet langer uit. Ik heb behoefte om het iemand te vertellen. Hm zoals ik iedere dag alleen ben en je weet dat je man een verhaal heeft van een secretarisse je voelt je je zo leeg, zo eenzaam toen leerde ik Alain kennen Van kwam verhouding van misschien dacht ik wel bij die man iets te vinden wat ik niet onder woorden kan brengen een gip voor iets wat ik miste mijn man heeft al eens gezegd dat ik een koele vrouw ben gisteravond hadden we een afspraak en ik kwam er niet toch zag ik het licht branden met het raam aan de overkant. Hij was dus thuis. Ik wachtte. De klok sloeg ieder half uur. Het duurde ieder half uur langer. Ik ging in de lift. Ik was niets van plan. Zo portaal was ik nog nooit geweest. Ik vond uw sleutel. Hij lag op de bodem van de lift. Ik ruilde aan. Kom je verhaal halen. Je hebt gedronken. Kom maar binnen. Vergis je vergist je. Ik vond je sleutel. Mijn vrouw, vergis ik me nooit. je Denk toch niet. Dat denk ik niet. Dat wil ik hem aanbieden. Ja, dat denk ik wel. Je ja, bent gedronken. <laughs> Schuwelijk. Verhaal, zei ik het niet. Verhaal. Ja, ik ben gek. Ik breng hier je hier, de sleutel. <laughs> Ach, lach niet zo. Wat heb je toch? De sleutel, meer niet. En meer... Dan... Hoe je dat? Dat komt van boven. En jij komt van beneden. Dit is moeilijk te begrijpen, hè? Eenzaam. Eenzaam. Jij bent eenzaam. En ik ben eenzaam. heb een gepraat. Je dochter is eenzaam. Een dochter? De kleine Phil, je dochter. Wat is er mee? Ja, van boven hoor. En daar ligt, daar ligt de sleutel. Naast de brief. Hier? Mijn dochter. Naast de brief. Wat is er met Phil? Mijn de dochter? ontslagbrief. Wat is er met Phil? Kijk! Ik er een stuk. Een stukje. Wat is er met Phil? Uh, nog niet. Ik wil het, dat je het zegt. Ja, het leven is hard. Je moet dat dingen hard. Hard oh. Hard doen. En waarom niet? Uh, wie spaart mij? Moet ik voor de moeder moeite doen als ik de dochter heb? Ja, als ik <laughs> wie heb je van golven had, dan kan is er. Hier. Voilà. Voilà. Ik heb het geprobeerd. Ik ben te ik ben net zo laf als jij. Net zo laf. Toen, toen was het gebeurd. Ik heb de revolver goed schoongemaakt. Ik heb het goede moment weggewerkt. U hebt het ontdekt. Ontdekt niet. Ik heb het begrepen. Ik heb mezelf wijsgemaakt dat ik het niet bewust heb gedaan. Maar ik heb het gedaan. Misschien in woede. Ja, ik was moedend. Ik heb geen spijt. Ik dacht niet uit in een hysterisch gehuil. De eenzaamheid is niet weg. Niemand kan het begrijpen. Hij heeft u uitgedaagd. En? Hij heeft u onderschat. Niemand heeft het schot gehoord. Het viel gelijk met een donderslag. Dat is iets wat je onthoudt. Mevrouw probleem, ja? Zal ik mijn mantel halen? Zal ik met u meegaan? Graag. Ja. Hallo? Hallo? Kent u mijn stem? Ik verwachtte dat u zo bellen. Ik ga nu van huis. Ik wandel naar u toe. En hiermee eindigt... ...Flat 113... ...een vijfdelige hoorspelserie... ...geschreven door Wim Bieschot... ...en geregisseerd door Hero Mullen. De rolverdeling, die was als volgt. Marta, Vesia Rone. Phil, Ida Bons. Brand was Frans Kokshorn. De bewaarder, Hans Veerman. Mevrouw Gerrit, Truus Dekker. De inspecteur, Robert Sobels. Het meisje, Carrie Tefsen. Mevrouw Durand, Elisabeth Versluis. En Allard Hein Boele. Technische realisatie, Jan Bosboom en Léon Dubois.